Die zullen we graag inbrengen in de formatiebesprekingen die er gaan komen. Uh, ik wil er niet helemaal over uitlopen, maar toch een klein beetje. Wat ons betreft kan dus een formateur aan de slag. Uh, en als dat kan, op dezelfde voortvarende manier, om uh, binnen een heel redelijke termijn, en dat is ook een oproep aan mijn collega's, uh, met een coalitieakkoord, waar het CDA een voorstander van is, uh, ...aan de slag te kunnen en dat zelfs te realiseren voor de vakantieperiode. Dat is zeker de uiterste datum wat ons betreft veel eerder uh, uh, de zaak rond zien te krijgen. Uh, wij zullen daarvoor gaan. En, ja, een uitnodiging voor een formateur, ik weet niet op welk moment dat gaat gebeuren... ...maar als het deze formateur zou betreffen, dan vindt het CDA dat prima. Dat wat het CDA betreft. Ik kijk verder rond. Mevrouw Van der Veld, gemeentebelang zandvoort Dank u wel. Um, ik heb eenmaal gesproken met uh, meneer... Uh, ik ben het even kwijt van de burg. Zo vaak hebben we elkaar gesproken. En pas vanavond... Ja, de tweede keer was dus vanavond. Dat was ook de reden dat ik wat later was op de, de, de agenda commissie. Om kwart voor zeven kreeg ik inderdaad een mededeling... dat uh, gemeente Belang Zandvoort wordt uitgenodigd... om nou ja, bij de coalitieonderhandelingen betrokken te worden. En... Um, ja, Dank u voor het advies. Uh, ik denk ook dat uh, ja, het een voor de hand liggende combinatie is. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen twee jaar. Dat ja, eigenlijk om, om tot een meerderheid te komen, in dit geval, waren die kleintjes, zoals u dat dan zei. Die waren dus nodig. En één ding hoop ik wel, en dat wil ik vast meegeven, is dat we wat we met z'n allen hier hebben geproduceerd, het raadsprogramma. ...dat we die niet links laten liggen bij de onderhandelingen voor een coalitieprogramma. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. De heer Hermsen van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, nou ja, de, de dank hebben we al uitgesproken. Ik hoeft het woord uitsluiten niet zo vaak te gebruiken bij onze partij... ...maar wij zijn wel helder in het proces uh, met betrekking tot, uh, tot wat we wel willen en wat we niet willen. En ik denk dat uh, openheid en transparantie uh, ook hier in de Raad daar in uh, heel, heel een heel erg belangrijk onderdeel speelt. Uh, we hoeven ook niet uit te leggen hoe het in ieder geval landelijk werkt met de PVV. Dat lijkt ons wat ons betreft in ieder geval helder. En nogmaals, uh, meneer Deen, het is absoluut niet persoonlijk. Dat wil ik u wel meegeven. Um, en wij zien, uh, ik, heb, ik heb ook een, uh, aan de heer Van den Burg aangegeven dat wij ook als fractie nog zouden overleggen van... hoe zien wij eigenlijk zo'n zo zo zo coalitie en het voorstel wat daarin zit... En wij zijn bereid om dat, uh, die onderhandelingen een kans te geven. Want het zou gek zijn als we dat niet hadden, zouden doen. Dat dus niet te min hoor ik uh, ook wel wat zeggen over ambtelijke samenwerking. Um, ik hoop echt met recht dat het ieder geval voor de VVD zeker geen struikelblok is. Um, uh, want dat zou jammer zijn om dat da daar al mee te starten. En vervolgens daarmee op onze uh, muil te gaan. Om dat maar zomaar even netjes te zeggen. Um, voor de rest, um, ja ik... ik, ik ...had mij voorgenomen om niet te veel uh, te reageren op hetgeen wat er besproken is. Ik moet wel zeggen um, dat we in ieder geval uh, blij zijn met het resultaat wat er is... ...en wij zullen de handschoen dan ook oppakken. Dank u wel. Ik kijk verder. Ik zie de heer Deen achterin van de Partij voor de Vrijheid. Dank u wel. Voorzitter... En ook dank, heer Van den Burg, voor de duidelijke woorden en uh, uiteenzetting. En uh, het mogen duidelijk zijn, het was geen aanval op u, mijn opmerking. Zeker niet, hè? dat is logisch. U uh, sluit niemand uit. Uh, waar, het, uh, waar het mij wel even om gaat en wat ik even uh, hier wel gezegd wil hebben... Natuurlijk, heer Hermsen, dat zijn uitstekende woorden als u zegt het gaat uh, niet om de persoon uh, Deen of om de persoon van Tichelen. En uh, ik moet zeggen, ik heb ook aan de heer Van den Burg aangegeven welke combinaties mij wel of niet waarschijnlijk lijken. Dat, uh, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar uitsluiten, dat gaat een stapje verder. En uh, U sluit niet mij uit, u sluit niet de heer Van Tichelen uit. U sluit hier 10% uh, van de inwoners van Zandvoort uit. En... Zelfs soms ook nog 30% als je de OPZ uh, daarbij uh, betrekt. Dus persoonlijk, en dat zeg ik hier uh, zowel namens de partij als namens mijzelf... zou ik het werkelijk schandalig vinden als hier een uh, college uit voortvloeit... waarin twee partijen zouden plaatsnemen... die mensen, die groepen mensen in Zandvoort uitsluiten van deelname. Ik vind het ongehoord dat dat nog bestaat in deze tijd. En... Um, onze steun zal dat ook never, nooit krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Ik kijk naar mevrouw Koper, Partij van de arbeid. Dank u wel, voorzitter. Eh, om het, meneer Deen, eh, collega's hebben veel gezegd over de, de, de discussie over het uitsluiten van mensen. Vind ik dat we die zeker in de Raad moeten voeren. Daar kijk ik ook naar uit. Uh, want ik denk dat we daar met elkaar wel een, een, een mooi debat over kunnen voeren. Maar als het vanavond gaat om de, het advies van de, de, de informateur... dan hebben collega's veel horen zeggen. De CDA heeft een suggestie gedaan of de informateur wellicht uh, uh, praktisch uh, uh, over kan gaan tot de formatie. Dan moet natuurlijk de vraag gesteld worden of hij beschikbaar is en bereid. En of daar ook draagvlak is bij onze collega's. En als het gaat om de suggestie van mevrouw Van der Veld met GBZ... ...dan is het in belang van, van Zandvoort dat we natuurlijk wel zo pragmatisch mogelijk met elkaar handelen. Dus ik steun die, steun die oproep. Dank u wel. Dank u wel. Ten slotte heb ik één partij nog niet gehoord, dat is GroenLinks. De heer Elgebani, wilt u het woord nog? Uh, nee, we hebben niets toe te voegen aan wat er is gezegd. Dank u wel. Prima. Um, concluderend... Uh, uh, behoor ik in ieder geval bij de partijen die in het advies genoemd zijn van de informateur de bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan? Nou is het zo dat een uh, formatie uh, is, uh, heeft een vrije vorm, dus u kunt dat gesprek aangaan en u kunt daar ook, um, ja, ik zou maar zeggen de, de formateur bij betrekken die u wil. Dus het is ook vervolgens aan u als partijen om met uh, uh, eventueel de heer van de Burger of een ander het gesprek aan te gaan. Um, ...of hij die rol op zich zou willen nemen. Ik zie de heer Hendricks voor een interruptie. Ja, voorzitter. Um, ik heb ook gehoord, de andere partijen die ook mee willen werken aan deze formatiepoging... ...en ik heb ook gehoord dat er vrij brede uh, waardering is voor het werk dat de heer Van den Burg uh, heeft gedaan. Dus het lijkt mij een goed idee als hij ook als uh, formateur verder, aan de, verder zich wil inzetten voor Zandvoort. Want uh, dat is zeer gewaardeerd tot nu toe. Dus laten we het op die manier verder gaan. Ik zie aan zijn lichaamshouding dat hij de, niet meteen nee zegt... Voorzitter, wie A zegt moet ook B durven zeggen. Dat hoort er ook uh, gewoon uh, bij. Uh, dus uh, uh, als inderdaad de coalitiepartijen dat willen... en bovendien, althans de potentiële coalitiepartijen... laat ik het goed zeggen, want er moet nog geformeerd worden. Maar als de potentiële coalitiepartijen dat willen... en ik gelukkig ook wel wat waardering merk bij de partijen... die niet aan de onderhandelingstafel zitten... dan ben ik daar zeker toe bereid. U krijgt wel iemand die niet met melende mond praat... En ook prikkelende dingen tegen, u zal zeggen, de komende tijd. De, de heer Kramer nog even. Dat is bekend, meneer Van den Burg. Goed. Um, nou, Ik wens in ieder geval die partijen die met elkaar gaan onderhandelen daar heel veel sterkte mee. Maar met name ook heel veel snelheid. Want de heer Kramer memoreerde het al. Uh, er zit een, uh, ook vanuit mijn persoonlijke positie, wel een zekere uh, druk op. Nou, zie ik daar niet tegenop. Maar... Um, ik moet u eerlijk bekennen dat als het binnen een tijdsbestek waarin de, de, de, de, de tijd dat ik inderdaad alleen de taak van het college moet waarnemen zo kort mogelijk is, zou ik dat zeer op prijs stellen. Ook namens mij heel hartelijk dank. Inderdaad, er is goed teruggekoppeld door de, door de week heen. En met name op het proces en dank daarvoor. En ik, nou ja, ik hoop dat we die werkwijze ook op een goede manier kunnen voortzetten. Dan ben ik daarmee aan het einde gekomen van deze vergadering. En wil ik graag overgaan tot sluiting. Ik kijk eventjes, het is op dit moment 21 uur acht. Ik zie mevrouw Van der Veld. Sorry, hele kleine nabrander. Um, ik zou aan ieder willen vragen om uh, hun agenda uh, te gaan bekijken. Zodat er misschien wellicht nog voor de eerste commissievergadering een vergadering, een bijzondere raadsvergadering plaats kan vinden. Als alles vlotjes loopt. Dus dat in ieder geval mensen doorgeven wanneer ze niet zouden kunnen. Ik heb u altijd als een zeer optimistisch mens uh, beschouwd, mevrouw Van der Veld. Dus dank u wel. Uh, ik ga om 21 uur over tot sluiting van deze uh, vergadering. En wens u helaas zonder borrel maar een genoeglijke avond. <middels>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 Juice. Het nummer werd gebruikt in de film Sm Sweet Smell of Success, Een uh, verhaal over uh, het doen en laten van een glibberige uh, riooljournalist... Uh, gespeeld door Bert, Bert Lancaster.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 Van The Wolf Library Music van de heren Parker, Paris en Hazley. Het nummertje heette The Hawk.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 I'm a little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 Survivor stalks his prey in the night And he's watching us all with the eyes of the tiger Face to face, out in the heat Hanging tough, staying hungry They stack the odds till we take to the street For the kill with a skill to survive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 Ga maar luisteren naar Whiplash. van de trompetist, in een nummer Romeo van de soundtrack Havana... gemaakt door Dave Kroesen, die ontelbare filmscores maakte. Deze voor uh, de film van Sydney Pollack, Havana uit 1990. Ja, we zitten alweer aan het einde, helaas, van het album... van het album, zeggen, van, het, uh, van het programma. We gaan eruit met uh, een soundtrack...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 Bye.